Als de klok 13 slaat. Een nieuwe serie korte hoorspelen van Dick Dreu geregisseerd door Jan C. Hubert. De ballade van Bliksem Billy. Nog net. Kom er dan maar even uit. Alle machtig, Billy. Mijn botte. Alle weerlichten, stijf dat ik ben. Ha! jullie jonge kerels zijn allemaal veel te slap tegenwoordig. Dat komt allemaal maar naar caravans om goud te zoeken. En kan nog niet eens een paar uurtjes in een gemakkelijke wagen zitten. Blijf niet in de zon staan, Doc. Kom hier, in de schaduw. Ik dacht dat ik in Ballarat geleerd had wat het is. Maar hier... Oef, wat een bak over. Wacht, maar zeg je de andere kant van de bergrug leert kennen, Doc. Daar is de doodvallei. Woehoe. Nou, dat is het dan ook wel. Blijf staan, schelen, zachtkikker. Zeg, Doc. Help me even om de strengen en zo naar te kijken, hè? Best. Oh, Eén, maar zoals hier de hete lucht omhoog stijgt. Die Echt. rotswand lijkt wel krom te trekken. Achter, wijn je wel aan, Doc? Hier, trek die gespen zijn aan. Ja. Ik zal er van de hand ze onder handen nemen, hè? Stap toch nog veel Gila monster met je tabaksoven. Gaat het? Dat bij jou, Doc? ja. O, Ongelooflijk oh, beest. Wat doet hij? Hij ging op, op mijn voetstap. Nou oh, ja, gaat wel over. Ik zal de rest ook maar na zien, Billy. Zeg, dat pannermint waar we naartoe gaan, is het daar een wilde boel? Nou, wild. Nou, niet zo erg, hoor. Dat woed wat wilder belingt trouwens ook. Zo. Alweer klaar. Hier zit ook alles weg, Willy. Zeg, moeten de dieren geen drinken hebben? Schuimdracht zit de mond. Laat maar druipen, hoor, Dok. Strakjes moeten ze rennen, zo hard ze kennen. En met een vallen op scherm, dat niet, hè? Zo. Kom maar naast me zitten, dat is je dan binnen. En dan kon je wel eens het en zet die mooie hoed liever op je kapdak. <laughs> Voor je het weet, hij is ondersteek. Hé! <laughs> Hé! Hey, hey, hop! Allee! Hallo, diepelskenteren! Hoi! Hey, hop, hop, hop! Zo. Dus, eh, uh, het parlement is niet zo erg wild. Oh, nee, man. Die jongens hebben de spil te druk met zoeken naar zilver en gauwt. Drek op, schelen, raak! Man, man, hoe heb ik dat echt ooit kunnen komen? Nou, dan zal er voor mij weinig te vinden zijn. Wat zoek je dan? Patiënt, hè? werk eens zo'n beetje van het ene goudstadje naar het andere. De jongens hebben meestal de gewoonte om op zaterdagavond de blommetjes buiten te zetten. Kiezen ze elkaar gaten in de huid. En dan betalen ze goed om weer ook wel af te worden. <laughs> Uitgeslagen jongen, kerel, maar jij, hè? <laughs> ja, wees maar gerust, hoor. In hebben ze werk genoeg voor je? Het is er maar niet zo erg, Wil. Dat is waar. Maar zes, acht leren met schrammen met een match of met een paar kogelgaatjes. Nou ja, dat zit er altijd toch wel per week in. Jij kent de goudstadjes dus als wat. Hè? Black Hill, Virginia City, Donnie. Tot ik te veel concurrentie krijg, dan trek ik weer verder. Zeg, moeten we tegen die bergpas passen op? Dat kan je nog verder, zondje. Dat is de enige toegang tot vermen. Surprise, Zeg, kan jij een vierspan hanteren, hè? Ja? Vier paarden wel, maar die Satan's beter van jou. Neem toch die lijstjes maar even over. Daar leer je van. Ik denk dat ik zo met wat anders te doen zal hebben. Oh, nou ja, als een moet dan moet het, hè? Zeg maar hier. Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! maar niet tussenuit gaan, Hé! Hoe Hé! Hé! Hé! Met Hé! Bij de Hé! Hé! ze Hé! En houd je Hé! Hé! Hé! nee, hey, plek dat ze erop te rollen. Zeg, blijft het zo? Vandaag zijn we klaar, denk ik zo, dap. Nummer twee wou net op je vaartje springen. Maar dat wil hij nou niet meer, reken ik. jij dak. Ik zal de boel wel weer overnemen. Als je weet. Dat waren paar passegaarders, hè? Ja, dat dacht ik, ja. Nog niet in staat de muziek. Ik heb het met één tegen vlak tegengehouden. En nou, eten we m'n geweer bijlaaien... die hier. Ja, Maar moeten we niet even gaan zien hoe het met die krapen is? Oh, de ene heb geen helpen nodig. <laughs> en de andere zie je vanavond wel bij Redmond Annie in de dachterskloon. Nu weet je meteen waarom die weg de Surprise Club heet, hè? De enige weg naar Venement. We moet elke week voor duizenden dollars en zilver doorheen, hè. En zo een veilig, geweldig. Dat wel eens vergoze mooie wagens er niet kunnen hemel sturen. En dat doe jij dus maar. Zeg, je hebt nou toch geen zilver in je wagen? Nee, nee, nee. Een paar dollar voor te bakken, hè? Maar uh, dit stelletje wil mijn huid als op de luisterdeur spreken. Omdat ik de vorige week drie man over de scheiding heb gejagt. Duiken! Ja. <laughs> Daar dan! Nah, met één hand, ga dat doen! Ja, als het nou maar uit is, dan zal ik beginnen met mijn eigen dromen verliezen. Eentje klaar om gevlopt te worden. En twee met een gat in het huid. De moet Ben zal het nu toch wel laten afweten, Is dat zijn ben, hè? Toegeef maar, zeg ik maar. Ja. Naar de onrustige jongen, die dat moet. Dan ben ik kort korte dus echt met hem moeten praten. Wat voorzien, hebben jullie daarboven? Hoe, oh, dat is een stille man, hoor. Net als sinds een jaar met een houten vat boven hem. Maar zijn baantje is nog open, maar niet met jongen, jongen, wat zal ik een bedaarde vredelieve medicus worden in dat mooie fenomen. Zodra ze merken dat je dokter bent, laat ze je van me terug, hoor. Je voorganger hebben ze op een voor de loon in de teer en in de veer gezet en weggejacht. <lacht> Sindsdien moeten ze door Karel de Hoek-Smit gecureerd worden. <lacht> Daar hebben ze wel wat voor geleerd, rekening. Nou, hoe was het? Het wordt hier een beetje stijl, maar we blijven te zo. Goedenavond, vreemdeling. Dorstig? Goedenavond, madame. Ja, heel dorstig. Uh, neem me niet kwalijk, madame Voor u verder schenkt. wilt u me de eer aan doen mee te drinken? <laughs> Jij bent een uitgeslapen jonge kerel, vreemdeling. Nou, omdat je schijnt te weten hoe je tegen een dame moet spreken... en omdat die bukkenroos hier dat nou maar nooit leren kennen... de duivel waar hij die flet rubber Oh ja. Daarom drinken wij wat beter. Waar sta je naar mijn lamp te kijken, vreemdeling? Mag ik even een lap om het glas beter te pakken? De pitbrandschreef schreef, heewallend. Hier. Dat is nou een voordeel als je lang van stuk bent, hè? Jij kan er zo bij. Pas op, pas op, brand je fikken niet. Jij komt ergens vandaan waar ze nog weten hoe ze de lui dragen moeten. Een kleine moeite, madam. Zo. Klaar alweer. Ik sta me toe dat ik maar nu voorstel. William Langley, medicus. Ben jij dokter? Ja. Man, oh man, jou motten we hier hebben? Ik heb al meteen een klank voor je. Meeuwel? Ja. Kom gauw naar beneden, er is een echte dokter. Meeuwel heeft gisteravond een tik op de snuit gekregen van Dedwood Ben. Ze hebben een heel dik gezicht. We zullen het bekijken, Willem. Froos, tot de gezondheid. Froos, dok. Jij bent zeker met de ware van Bliksem-Billy gekomen. Ja, en ik snapte meteen waarom hij Bliksem-Billy genoemd wordt. In de surprise Kloof Peper drie jongens uit de weg die je wilde tegenhouden en over. Wat kan die oude van Bliksem's voor zijn winstens te gebruiken? Dan moet je hem zien met de revolver. Ah, dat is het, Mabel. Kom hierheen, Mike. Miss Mabel, prettig kennis met u te maken. Zo was het ook. Hm, dat ziet er ongezellig uit. ...zor ik wat dichter bij de lamp komen. mijn haar zit helemaal niet. Mm -hmm. ja. Doet dit pijn? Als ik zo zo druk? Nee. Karel de Hoefspit duwde er haar erop. Is er azijn hier, madame? Ik geloof het wel. Maak u dan een beetje lauw warm water. Breng me de azijn en als u het hebt een stuk leer om een compressor te maken. En we verbinden, dok dat je me niet gek nee. Als dokter wil verbinden, doe je heel precies wat hij zegt. Gesnapt? Ja, als er een klant te komen, ik hoorde er net een heel stel jongens in ijzerwerk afschieten. Dat is mijn zaak. Die gaat eerst naar de rustblad, En bovendien ben jij onder dokters handen. Ga water halen. Is die deadwood bijna altijd zo ruw tegen dames, miss Mabel? Nou, lief is het nooit. Maar tegenwoordig is het een ratelslang. Omdat Bliksem Billy als een maat wegschiet. Billy, zei ze wat dat Deadwood hem zocht? Ja, dat zal uitkomen. We zitten hier alle twee jaren en jaren, die oude keels. Er schijnt wat geweest te zijn voor wij anderen hier kwamen. Voor de gevonden was, zou ik maar zeggen. Was Deadwood ook goudzoeker of zo? Ja, dat weet ik niet. Willy woont in een oude hut boven bij de smelterij. Dat is toch zo griezelig daar. Ze zeggen... Hou oh, je bak Mabel. Mabel. Hier is het dok. Linnen en Azijn. Mooi. Jij moet er altijd goed op letten, Mabel, dat je niet staat te kletsen. een beetje oud, hè? Nou ja, het gaat nog wel. Miss Mabel gaf alleen antwoord op wat ik vroeg man. En ik vroeg alleen maar wat zomaar een schuldig plaatje te maken. Zo, hou je hoofd een beetje schuin, miss. Wil je pijn? Nee, nee. Nou, als u dit nou mee naar boven neemt en er om de paar minuten uw gezicht mee hebt, dan zal die dikte wel flinken. Wel bedankt, Doc. Dan ga ik maar even naar boven, madam. Schiet maar op. Doc, jij bent een beste vent. Wat krijg je van me? Niks. Het is toch dan de moeite niet waard om daar geld voor te vragen, madam. Dan drinken we nog een bourbon. Dat met uh, Billy, weet je. Daar moet je met Billy nooit over praten. En als je leven je lief is, zeker niet met woord. Ik ben heel vast van sinds maar alleen met mijn Werk te bemoeien met hem. Dan kan je hier oud worden. Proost. Proost. Maar uh, als je hier blijft... dan kan je maar beter op de hoogte komen van waar je voor moet oppassen. Heel verplicht, madam. Die, uh, die hut waar Billy woont. Daarachter lijkt een vent begraven. Familie van hem? Dat weet niemand. Die Fenty woonde daar lang voor wij hier kwamen. Met zijn vrouw. Hij had wat goud gevonden, je kent dat wel, net genoeg om ervan te leven. En een paar smeerlappen hebben geprobeerd om hem te beroven. Nou, daar kwam schieten van, hè, die Fenty ging er Gebeurt meer, ja. En die vrouw? Hmm, misschien gek geworden en weggehold. Misschien door die kerels meegesleept. En Billy wordt gezocht door Deadwood. Zozo. -zo. Niks zozo. -zo. Deadwood is een barre slechter. maar hij is hier nog niet zo lang als Billy. In het begin waren het er drie kerels die hier de waars spelen, maar Billy schoot ze weg. Pas daarna is Deadwood komen opdagen. Hij heeft al drie keer een potkoet tegengehouden en hij dacht er hier ook te doen. Maar de onvervaarde Billy knalt er veel te snel op, hè? Hm. Maar eh, waarom kan er met Billy niet over dat graf achter zijn hut gesproken worden? Omdat hij dan raar doet. Een paar van die jongens hebben hem erbij zien knielen en, en toen huilde Billy. En ze hoorden hem met zo'n rare hoge stem praten. En toen jouwden ze hem uit. Dat was vlak voor de vorige dokter wegging. Oh. Heb ze alle drie moeten oplappen. En wie sindsdien tegen Billy over het graf begint? Nou, die is meteen het vergiet te gebruiken. Midden. Goedenavond. Goedavond. Goedenavond, Goedavond, Goedenavond. Goed. Merrim, ik ben een verdwaalde koeiendrijver die hier zilver komt zoeken. en Een soort de dorst met je permissie. Jij kan drinken zoveel je wil, mijn jongen, maar je schietijzer moet je niet te openlijk dragen. Daar komt Harry van. Oh, als een dame me wat vraagt, doe ik dat natuurlijk meteen. He, wat jou, mister. Hier, mijn broekzak ermee. Jij bent vast een end weggekomen, jongen, dat je zo behoorlijk praat. Net als Dok hier. Oh, ik heb mijn avond wel, hoor. Bij ons in Texas praten we altijd met respect tegen dames, Merrim. Geef dokter ook eentje van me tegen de stof. Mensen, lieve. ik was daar net in de rust wat Er stonden een paar van die zuurdees en uh, die begonnen een of andere oude kerel te doen die net voorbij liep. Oh. Mm. Ah. Geloof me of niet, <laughs> maar die oude paai schoot ze allemaal de hoed van de kop, zo maar. Bliksem Billy zeker weer? Nee. Had hij zo'n gele bandanen om zijn nek en een bolhoed op? Ja, ja. Hij uh, had lage hakken en hij zo Je komt toch zien dat hij rijen gewend was. Dat ben. Ja, ja, dan duikt hij hier ook wel op. Is jouw oude stier zo'n kwaai, hè? Kom nou. Mijn jongen, hoe heet je eigenlijk? Zeg maar Teddy, madame. Nou dan, Teddy. Als die oude kraai ook maar neidig naar je kijkt, laat je dan plat op de grond vallen, maar dadelijk. Madam, ik ben heel best in staat... Jij bent heel best in staat om de vijfde te worden die we hier kennen plant, als je niet een goede raad wil horen. Word je nou niet kwaad, madam? Ik bedoel niks onbehoorlijks. Ik zal onthouden wat je zegt. Ik had naar Texas moeten gaan als ik jou zo hoorde. Daar houden ze rekening met wat een vrouw zegt. Dan komen de jongens van 8-9. Meebal? Ja? Boven blijven hoor, dat moet loopt overal te knallen, wordt me net verteld. Jooho! Ik meen dat Billy vanavond nog hierheen wilde komen. Ah, dan kan het best wezen dat je al meteen gaat verdienen, dok. Waar is mijn vredeslichter? Die zal ik maar bij de hand houden. Dat is een best knuppeltje, met hem. Maar, uh, kun je dat ding nou wel hanteren? Je hebt van die kleine handen. Zo'n jonge jongen kent toch vleien, hè? Weet jij hoe ze mij noemen, Teddy? Rukwind Annie. Wel eens van gehoord? Reken maar, Dodge City is er nog vol van, madam. En Lone Pine en Tombstone ook, allermachtig. Rukwind Annie. Madam, mag ik de eer hebben je de hand te geven? Ik weet niet of dat hoort. is natuurlijk, maar eh, machtige rukwind. Annie. Geef op je woord, poot. En nou drinken we er nog eentje van mij en dan doen jullie verder heel kalm aan, jongens. Ik heb het voorgevoel dat ik straks minstens twee kerels in de buurt moet hebben die nuchter zijn. Alsjeblieft, het zo begint. Daar is Mr. Deadwood. Wat de maar zakelijk, jongens. Goedenavond, gentlemen. Blix Billy gezien, Annie. Bij ons beginnen ze er altijd mee om een dame te groeten, mister. En hier is al menig een geëindigd... die zijn is niet wist, te oude vreemdeling. Nou, Annie, hoor ik nou wat. Ik wil eerst weten waarom jij Mabel zo'n tik moest geven. Ze stonden in minder weg. Waar is Billy? Nog niet hier geweest. Zoek je hem? Vanavond hoop ik mister Blix en Billy te vinden. Voor Voorgoed. Je hebt weer gedronken, hè, he, ouwe. Hé, hey. hey, stop hier even weg. Zeg nou één keer, ouwe, tegen me. En ik zorg ervoor dat jij het zo als slecht jonkie bent dat me voorgaat. Ik zal eerder hangen dan erbij te blijven staan als iemand een dame zo treitigt. Hier zijn geen dames. Hier is alleen Annie. En hou jij je snavelkuiken. Je verveelt maar. Hou je buiten, Teddy. Dat heb je beloofd. Je krijgt je zin, Deadwood. Daar heb je Billy. Maar geen hier binnen, hè? Zou zal wel zien. Zo, Billy. Waar ben je dan, hè? Zo, oh, dat moet. Je ja, had het vanmiddag, hè? Wie mis je deze keer? Een betere kerel dan jij ooit geweest bent, Billy. Mijn oudste zoon. Uit, hè, hmm. Wist niet dat je nog familie had? Een heel slangenest, hè? Deze slang gaat jou vanavond bijten, Billy. Wanneer je maar wilt. Borrelati? Hé, dat. Vandaag is het precies tien jaar geleden dat je iemand neerschoot waar je afhaakt naar te blijven, Billy. Mijn broer Jesse. Jouw broer Jesse was een smerige rover, Deadwood. Net als jij. Hij knalde een man kapot om zijn stof te hebben. En wat er van die man zijn vrouw terecht, kwam, die heren niet. Ik heb dat anders gehoord. <laughs> Ik versta wat je zei wel. Je zal je zin hebben. Hm? Zo, zo, zo. Is dat alweer tien jaar geleden. Maar blijft de tijd, hè? <laughs> Het is dan bijna net zo lang dat ik hier aan het vrecht ben. En het is ongeveer acht jaar dat ik heb geprobeerd om jou net zo laf uit de weg te ruimen. Als het met mijn broer gebeurd is. Ik was toen een slechte schutter, hè? Maar ik kreeg ze was niet, dat moet. Om wat die Nel Bijwater en de man gedaan had. Die Ventair zat vanmiddag in de weg. Anders hadden de jongens jou gekregen. Heb jij wel eens opgetemd? Hoeveel van jouw ratelslang ik al heb uitgeblazen, hè? Ik ben geen bolletje in het rekenen, Billy. Top zes kan ik tellen. Net genoeg om een schietijzer te laaien. Dat al heel lang op jou wacht. <laughs> Neem dan een borrel, kerel. Want anders zeg je de moed weer weg. Nou, wel, ja. En ik geef een borrel van Billy. Leilenblik. En Billy. Ken het twee zulke oude kerels nou niet wijzer wezen? Moet er nou altijd moord van komen? Niet kletsen, inschenken! Ik pak die borrel met mijn linkerhand, Billy. Zolang je binnen bent, ben je veilig. Hoeveel helpers heb je daar buiten? Deze keer geen enkele. <laughs> Erg stom. Wie moet jou dan strakjes wegdragen? Dat wij van die goudzoeker, waar jij zo dik over doet. Hoe heette die ook weer, zei je? Nou, bij wat Die heb ik later gezien. In Dodge City. Ze zat op mijn knie. We hebben er eentje gepakt op der dode vent. Jij bent een vuile luchtenaar, Dat moet! Nee, makker. Zo krijg je me niet, hoor. Alles kalm en heel netjes. Hé, hey, jij daar, cowboy. Wat moet je? Ga jij straks mee naar buiten om erop toe te zien... dat er eerlijk gespeeld wordt. Voor één looie peesel ging ik liever zelf tegenover je staan. Nou, daar zal Billy alles voor voelen, hè, Billy? Jongen, jongen, wat was die nou bij water dronken, zeg? Ben <lacht> <lacht> well, Nou, kwaad, Billy. Dat is verkeerd voor je schiethand, hoor. Hm, dan gaat die beven. Weet je dat niet? Gentlemen, als ik dan scheidsrechter moet wezen, dan zeg ik dat er nou genoeg gekleiderd is. Mister Billy. Ik vraag je met de hand op de Constitutie van onze Verenigde Staten van het Vrije Amerika... ...of je deze, deze puizert wil wegschieten zoals voorzij de Constitutie dat omschrijft en weergeeft. Hm, verhaal je de woorden van nou, Job? Eh, uh, ik er ervan wel, ja. Dan vraag ik jou, Mr. Deadwood... Hier en voor mij staande, of je bereid bent om open spel te spelen, zoals voorzijds in de genoemde constitutie, voor beter of slechter. Ja, jongetje, ja, ja. Dan bepaal ik, gentlemen, dat jullie voor deze deur met de ruggen tegen elkaar gaat staan. Ieder zes passen vooruit doet en op mijn bevel je omdraait. En schiet zolang je een poot kan gebruiken, waarvan akte en publieke kennisgeving. Kom op! Dat most van komen. Ja, niks meer aan te doen. We gaan tegen elkaar opgeret. Ja! De vuile potvader! Dat had ik moeten weten! We gaan de dok, Billy, oprapen! Deadwood keerde te vroeg om en schoot. Ik zie het. Weinig meer aan te doen. Waar is Deadwood? Dat is nou het wonder, man. Billy hier viel al, maar hij richtte en schoot in ene door. Deadwood leidt achter de watertom. Papier. Binnenzak. Binnenzak. Ik heb zo. al. Blijf hier, dan kan ik je kleren losnijden. Be begraven. Achter. Het... Alles wat je wil... Even van hier dan binnen. Tel hem eens een beetje op, Teddy. Hij wordt ineens zo zwaar, Doc. Mm, ja. Afgelopen. Dat zijn er veel papieren. Allemachtig. Wat is er nou, dok? Klein nou eruit, misschien kan je er nog wat aan doen. Luister, madam. Een mens trouwt voor goed en slecht. Jim was een brave kerel. Ik heb hem nooit kunnen vergeten. En hij mocht niet zonder vergelding gestorven zijn. Nou, bij Nou, nou, wat zou dat? Gaan we er achteruit, Teddy. Ik heb hem open, madam. ah jullie bliksem belly dat dat is dat was nou bylaw Dit was de derde in de nieuwe serie Korte Hoorspelen van Dick Breu als de klok 13 slaat. Met Piet Ekel als Bliksem Billy, Constant van Kerkhoven als Deadwood Band. Tal van der Lek als Dak. Tony Huurdeman als Rukwind Annie. Joke Hagelen als Mabel. En Harry Bronk als Terry. De regie had Jan C. Huber. Thank <laughs> you.